van 3 uur. Irong van Kammen, dat zijn wij journaal. De Turkse president Erdogan schrapt alleen aanklachten wegens belediging tegen zijn eigen landgenoten, niet tegen buitenlanders. Een van zijn advocaten heeft dat laten weten aan het Duitse nieuwsprogramma Tagesschau. Dat betekent dat de zaak tegen de Duitse satirische tv-maker Burmerman niet wordt geschrapt. Hij droeg een satirisch gedicht over Erdogan voor, waarna Turkije vroeg om zijn uitlevering. Wat de gevolgen zijn voor de zaak van columnist Ebru Oemar is niet duidelijk. Oemar zou president Erdogan via Twitter hebben beledigd. Door een overstroming zijn in Pakistan 21 gasten van een bruiloft verdronken. Na hevige regenval werd de bus waar ze in zaten meegesleurd door het water. Er worden nog vier mensen vermist. Het ongeluk gebeurde in het noorden van Pakistan, vlak bij de grens met Afghanistan. Het is niet duidelijk of de bruid en de bruidegom ook in de bus zaten. In Jerevan, de hoofdstad van Armenië, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een anti-regeringsdemonstratie. Betogers steunen de bezetters van een politiebureau. Daar worden sinds twee weken een aantal mensen in gijzeling gehouden. De bezetters eisen de vrijlating van een Armeense oppositieleider. In grote steden in Australië is gedemonstreerd tegen mishandelingen in gevangenissen. In Sydney gingen zo'n 500 mensen de straat op. In Melbourne waren er rond de 1000 demonstranten. Deze week kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat jonge gevangenen worden mishandeld. Vaak zijn het aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van het land. De extra veiligheidsmaatregelen op Schiphol gaan voorlopig door. Op een aantal wegen bij Schiphol zijn al de hele dag extra controles... van de Koninklijke Marcheussee vanwege terreurdreiging. Dat leidde vanmorgen tot flinke files... richting de vertrekhal van Luchthaven Schiphol. Vakantiegangers en andere reizigers stonden al op de snelweg A4 in de rij... en moesten stapvoets langs een controle van de Marcheussee. Aan het begin van de middag waren de files opgelost. Het is niet bekend tot wanneer de controles duren. Het weer bewolkt en wat buien, in het noordwesten droog en meer zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen overal meer zon, maar op enkele buien. Maar ook enkele buien en een graad of 20. Dit was het ZFM een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwe de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort 7 kilometer file tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten. De andere kant op is een ongeluk gebeurd met vijf auto's richting Amsterdam bij Eembrugge. Daar is de weg afgesloten door de politie. Tussen Hoevelaken en Eembrugge staat 8 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer voor de richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht A28 A27. Ook op de N414 een Bunschoten richting Baan staat daardoor een file tussen Bunschoten en Eembrugge 3 kilometer.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 Echt voor het zomergevoel in Zandvoort. Dan moeten wij het maar doen met de muziek bij ZFM. Je hoort Tom Brown en Funky Ford Jamaica. Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, welkom terug. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albert-Jan? Uh, uiteraard gaan we zometeen met u de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1-wedstrijd... die morgen om twee uur vreden wordt op het circuit van Hockenheim in Duitsland... Even nader met u doornemen. De hoofdmode natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Tussen de muziek doen we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik wil zeggen genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En heel veel gezelligheid. Hier is Mama Mamacita. Super wavy, baby, up oh. baby, you're my cup of tea And I really wanna be in your company Any good thing coming is gonna come to me When I pop, pop, pop in your dungarees And again, 20, you know, undefeated The fight is so big, my squad don't believe it And haters gonna dislike, cheesy like Chris life, Trippin', this is sick life, now I'm singing this lie Oh, mamacita, come let's get more familiar I like your style Close ties, you only make it if you go free. Don't die, remember starting up my own wave. Won't lie, I used to bust a baby, no train, no sky. Now, when you bust a baby, go shade on those guys, you know I like you back in no way. Oh, nine, you used to call me on my house phone. Late night, my mom complaining, but it's okay. It's your time, protect, believe my baby. Oh. Baby, you're my cup of tea, and I really wanna be in your company. Cause the whole industry is trying to come for me. Plenty pictures on the ground, save some for me. Hotter than 81 degrees, yeah None of them girls got nothing on your steeze, yeah And haters hitting dislike, smiley with a kiss like Scrolling through your pics like, got me singing this like Oh mamacita, oh. come let's get more familiar I like your style Ready, got the Remy on the side, side. Said she going in Says she wanna vibe Yeah, vibe. yeah Mamacita Oh, mamacita Come, let's get more familiar I like your style Yeah yeah yeah yeah yeah We do I wanna live a good life If we had kids what would it be like But tonight let's we wanna enjoy life on the road my whole life Wat heerlijk hè? de muziek van nu op de Sanfordse radio Jouw lokale omroep met 24 uur per dag muziek en informatie Yo de uh, tini tempa en uh, whiskets en mama Sita ja, er zijn heel veel Pokémon's tegenwoordig in de studio van CFM. Wel opvallend, uh, Albert, Ja, het is heel opvallend. Ja, ik kan het hoogje <lacht> doen, maar gisteren zat er er echt één... en uh, nu net zaten we even, even een kopje koffie te drinken achter in de kantine... en wederom een Pokémon te pakken. Ongelooflijk, hè? Ja, Ongelooflijk. Ze arrasie. weten de weg naar de studio te vinden aan de Tolweg, Tina. Ja, zelfs de Pokémon's komen hier. <lacht> En ik heb nog geen mensen de studio binnen zien rennen. Nee. Nee, maar we hebben Pokémon-jagers onder CFM'ers. Dus uh, ja, die hebben ze al te pakken voordat de rest gaat komen. Ja. ja, zo kan ik het ook. Heerlijke muziek onderweg. En zo dadelijk weer meer nieuws hier. is... Dus. come on, Arlene. De muziek uit de jaren 80 komt veelvuldig langs bij Zaltvoort op zaterdag. Zo ook deze van de Dexys Midnight Runners. En come on, Aline. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, de kwalificatie van de Formule 1, de race van morgen in Duitsland... op het circuit van Hockenheim, die is inmiddels ten einde. En wij weten de startopstelling. Uh, ja, nou, de, de, laten we zeggen, de persconferentie is momenteel bezig, uh, luisteraars. Uh, en daar zijn aanwezig allereerst de snelste van, van tijdens de kwalificatie... Nico Rosberg en op de tweede plek uh, Lewis Hamilton. Op een derde plek, ja, de teamaard teama van Max Verstappen, Ricciardo. Max zelf eindigde op een vierde plek op slechts één tiende van Ricciardo. Op vijf en zes vinden we de Ferraris terug, respectievelijk met Rijkonen en Vettel. Maar... Maar daar komt hij. Lewis Hamilton heeft een penalty gekregen. En dat betekent dat hij tien plaatsen naar achteren wordt gezet. Dus morgen wordt de startopstelling Rosberg. En op de eerste startrij gevolgd. Op de tweede plek door Ricky Jardo. Max zal dan vanaf een derde plek starten... gevolgd door Raikkonen en Vettel. Het, is, het wordt trouwens achter de schermen gezegd... dat Christian Horner heeft gezegd dat Ricciardo en Max Verstappen... tot 2020 bij Red Bull blijven. Lijkt mij goed nieuws. Lijkt mij goed nieuws. Uh, hoe de stand uh, van het WK is en de, voor de teams en voor de, de individuele rijders... daarover meer tijdens de, onze pit-report om kwart over vier. Maar in ieder geval, Verstappen morgen vanaf een derde startplek... Tijdens de start van de Formule 1 van Hockenheim. En die start natuurlijk om twee uur morgenmiddag. En is live te volgen op tv kanaal 14 via Ziggo. Ja wel, een morgen ook een salvoet op zondag trouwens, dat gaat gewoon door, hè. Morgen wordt het programma gepresenteerd door collega Andor en Jaap. Ik stond maar wat te drinken wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om.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 dat er heel veel nederpop werd uitgebracht. Kwam ook deze single uit van uh, Toontje Lager. En ik heb stiekem met je gedanst. ZFM niet alleen op radio, maar ook 24 uur per dag op tv. Belevert het ritme van Zandvoort, ook op, ook op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal via sigo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag, ZFM TV, met uiteraard ook het radiogeluid van ZFM. To the left, she said her name was Delilah, and I'm like, you should come out with.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 Go You the me my love, go for girl, better me one figure on. General love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just say me eat it, you know me not quit it and the hell like Cassie and did it Me not want them to watch me like Sin City Full time you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that would be your pity girl. My girl, come me down, want to see something me want in my life And then waste time no Are you with me free every day, baby, full time Or you there for me mind Do understand? Some of you I just wanna be close to you. you to. I just wanna... En als je goed luistert naar deze plaats, zit er ook een mama momentje in deze plaats. Je hoort namelijk dat hij zingt Jump in the Diepe. Jump in the ja. Yeah. Je hoort hem, de zinger van Sean Paul, uiteraard naar het origineel van Maxi Priest. En close tour volgens mij is 87. En dit was Make My Love Go, een lekkere zomerse single... zelfde de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, en dan hebben we breaking news, Albert-Jan. Ja, eigenlijk geen geweldig bericht dit. Nou, strenge controles naar dreiging rondom Schiphol gaan voorlopig door. De controles op, eh, op de en rondom Schiphol gaan voorlopig door. Een woordvoerder van de Koninklijke Marichousset zei... niet te verwachten dat vandaag nog verandering in zal komen. Op de toegangswegen naar de luchthaven voeren we extra controles... steeksproefgewijs uit... Al dus woordvoerde Hans Molenaar van de Koninklijke Marochée. Op Schiphol zelf zullen we extra zichtbaar zijn. Ook zijn er onzichtbare maatregelen genomen... maar daar kan hij uiteraard niet over uitweiden. Ook over de aard van de dreiging of waar het specifiek naar werd gezocht... wil Molenaar niet zeggen. Opvallend is wel dat er bij de controleposten... veel busjes werden gestopt en onderzocht. De controles leiden vanochtend tot een flinke chaos... op de wegen rondom de luchthaven. Enkele reizigers stapten zelfs met hun koffer uit de taxi om te voet verder te gaan. De grootste verkeersdrukte lijkt nu voorbij te zijn. Reizigers worden wel aangeraden om tijd naar Schiphol te vertrekken. Het is in verband met de vakantiedrukte vandaag een van de drukste dagen op Schiphol. De maatregelen hebben vooralsnog niet geleid tot vertraging van vluchten. Tot zover dit Breaking News. Ja, dit nieuws over Schiphol, we houden het uiteraard voor je in de gaten bij Zandvoort op zaterdag. En wat we ook zo dadelijk gaan doen, is de evenementenagenda voor de komende dagen. Ja, Albert-Jan krijgt weer 10 minuten. Moet je redden, toch? Ja, het moet kunnen. Jawel, naar deze plaats. Psycho killer. Minetje, joh, de Psycho Killer, de single van The Talking Heads. En die groep ken je natuurlijk ook van een, ja, een bekende single uit de jaren tachtig. Dat was The Slippery People. Eén minuut overal vier. Daar komen ze aan. De evenementen voor de komende dagen. Allereerst gaan we even kijken en nou, luisteren naar de expositie van Amsterdam Beach. Want die is momenteel eh, tot en met 21 augustus te bezichtigen in het museum in Zandvoort. Het strand van Amsterdam, als een Amsterdammer aan het strand denkt, denkt hij uiteraard aan Zandvoort. Daarom vindt het eh, museum het leuk en logisch om Amsterdam een beetje naar Zandvoort te halen. U ziet beeldmateriaal van iconische gebouwen uit Amsterdam, fotowerk, straatmeubilair, karakteristieke beelden van fietsen langs de grachten en schilderijen over het Amsterdam van kunstenaar Bert Wouters. Dat allemaal tot 21 augustus in het Zandvoortsmuseum aan de Swaluweestraat nummertje 1. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het museum kunt u terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En wat ook aan de gang is en nog tot 5 augustus duurt is de Recreade. De Recreade is een vrijwillige stichting in Zandvoort die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Recreade organiseert voor de 51ste keer twee weken vol activiteiten... voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Meer informatie over de Recreade kunt u terugvinden op de website... www.recreade-zandvoort.nl www En zoals eerder in het programma gemeld... het EK Zandsculpturen Festival is vandaag van start gegaan. En u kunt de zandsculpturen zelfs tot 1 november blijven bekijken... Want op vandaag, zoals gezegd, gaat het Europees Kampioenschap... Zandsculpturenfestival in Zandvoort aan de zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden... van ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Draadhuisplein... wordt 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort... aangezien strandzand niet geschikt is. Het thema van dit jaar, zoals gezegd, is Amsterdamse iconen. De zandsculpturen zijn vaak te bewonderen tot en met november. Uh, gaan we naar het Circuitpark Zandvoort... want daar is het uh, dit weekend tijd voor het Nationaal Oldtimer Festival... met de nadruk op morgen. Duizenden klassiekers op de paddocks en klassiekersracers op het circuit. En met name morgen op uh, vindt de tiende editie plaats... van een van Nederlands mooiste evenementen voor klassiekers. Maar je kunt natuurlijk vandaag ook al even op het circuit gaan kijken... als u houdt van oldtimers. Het Circuitpark Zandvoort is weer het, het toneel voor dit grote evenement... dat zich kenmerkt door een breed programma. Dit jaar gaat het Nationaal Oldtimer Festival aangevuld worden... met het site-event... Peddock Porsche. Meer informatie kunt u vinden op de website ww.circuitparkzandvoort.nl Dan gaan we naar Ayuma, de Zuidstrand nummertje 2 te zandvoort. Want vanaf half elf vanmorgen tot tien uur vanavond is het tijd voor het Ayuma Summer Festival 2016. Een festival met een combi van weergaloze muziek en live muziek. Heerlijk Asian finger food en oysters. Eigenzinnige goede wijnen en de lekkerste GT's. En warm zand onder je blote dansende voeten. Dus vandaag eh, het Ayuma Summer Festival 2016. Nog tot 10 uur te Dan kun je nog tot 10 uur toe vanavond. aan het Zuidstrand nummertje 2 te Zandvoort. Dan is het ook de tijd voor, en dat is om 12 uur begonnen. High Tides and Good Vibes Reggae Festival. En dan hebben we het over een groot muziekevenement. aan het strandpaviljoen Storm, Boulevard Paulusloot nummertje 8. En het duurt nog tot vijf voor twaalf vanavond. Een heerlijke High Tides and Good Vibes Reggae Festival. Wie wil dat nou niet meemaken? Dat allemaal in Strandpaviljoen Storm Boulevard Boudersloot nummertje 8. Dan ook is het tijd voor American Roots Country and Blues Concert. En dat begint om 6 uur. Na het succes van vorig jaar komt het Americana Roots and Country Blues Concert... voor de zesde keer weer terug. Maar dit keer op een andere locatie, namelijk bij het Wapen van Zandvoort... Onder de kastanjeboom op het Gasthuisplein deze editie... op 30 juli vandaag dus. Vanaf 6 uur belooft opnieuw een heel speciaal concert te worden... met als thema A Country Music Barbecue. Meer informatie kunt u vinden op de website www.onair-events.nl www.onair-events.nl Nou, dan gaan we even een weekje overslaan... want dan gaan we naar 5 augustus, 8 uur s avonds. dan is het tijd voor Jazz Behind the Bar... Bij diverse horecabedrijven kan men zich op de vrijdagavond... voorafgaan aan het Jazz Behind the Beach evenement... op de zaterdag opwarmen voor de Jazzy Weekend. Vele optredens, al dan niet buiten of binnen... kan men zien en horen in de Halterstraat. Diverse podia, Dorpsplein bij Jenks en het Kerkplein. Het begint allemaal op deze 5 augustus om 8 uur. En voor de laatste info, kijk op het Facebook... Muziekfestival Zandvoort bij diverse aangesloten horecabedrijven. Uiteraard ook op Facebook. Dat allemaal op 5 augustus Jazz Behind the Bar. Dan gaan we naar de DNRT Super Race Weekend op 6 en 7 augustus. Kom op zaterdag 6 en 7 augustus naar het DNRT Super Race Weekend Dutch National Racing Team. Om het zo volledig te zeggen, op circuitpark Zandvoort. Waar auto's uit de A en B-klasse tegen elkaar opnemen. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. Dat speelt zich allemaal af dus op 6 en 7 augustus op het circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat 108. Ook, ook over dit evenement kunt u natuurlijk nadere informatie krijgen op de website van het circuitpark. En wel op de www.circuitparkzandvoort.nl. www.circuitparkzandvoort.nl. De DNRT Super Race Weekend op 6 en 7 augustus. Nou hebben we op 5 augustus Jazz Behind the Bar. Op 6 augustus gaan we Jazz Behind the Beach. Al in 1980 vond het eerste Jazz Behind the Beach plaats. De organisatie heeft deze geweldige traditie en de naam al jaren terug in ere hersteld. Op het Raadhuisplein kan men weer genieten van klanken van uitstekende bands... die hun sporen meer dan verdiend hebben in de internationale jazz scene. Locatie Raadhuisplein in het bruisende centrum van Zandvoort. Voor de laatste info kijkt kijk men op Muziekfestival Zandvoort op Facebook. 6 augustus Jazz Behind the Beach om 8 uur op het Raadhuisplein.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 En nog veel en veel meer. Het is dit jaar de zevende keer dat deze markt gehouden wordt. En er is inmiddels een begrip in Zandvoort. Op 7 augustus van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags... Place du Tetre en de place to be is de, het Raadhuisplein in Zandvoort. En het Kerkplein, zoals gezegd. Meer informatie kunt u vinden op de website www.bkzandvoort.nl. www.bkzandvoort.nl Tot zover. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. Weer heel wat uh, te doen de komende dagen hier in Zoonvoort. wil je het even meten nalezen? Download dan onze CFM-app. En kijk even onder evenementen. Hij is gratis te verkrijgen. Ga even met de agenda bij je make your laser en light it up. Jawel, we doen net alsof het zomer is qua weer. Hier is Total Coutinho. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno, Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente.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 Giochi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi... Piano vero. Italia che non si met con la crema da barba la menta con un vestito gelato sul blu e la moviola, la domenica in più. Dormi Italia col caffè ristretto le carte nuove e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 Ja, On 26 in Zandvoort. En dan lekker op het strand zijn met een cocktailtje erbij, heerlijk zonnetje op je bol. Wat wil je dan nog meer, hè? Van het lekkere gevoel van Zandvoort. Zin in Zandvoort, zin in de zomer. Maar ondanks dat het wat slechter weer is, is er voldoende te doen. Worden dus juist om half vier bij de evenementagenda. met agenda. Jorafgas, Tata en Italiano. Jawel, we dus schakelen weer over naar de redacteur tegenover mij, Albert-Jan Vos. Ja, hadden we het eerste <lacht> uur over Stichting De Noordzee... die ja? van 1 tot en met 14 augustus de Noordzeekust afvalvrij hoopt te maken. In het verlengde daarvan wordt u ook opgeroepen om te stemmen... En Wel als supporter van Schoon. Want vorig jaar was het ook al bekend dat je kon kiezen op je favoriete strand en dat melden tijdens bij de website www.supportervanschoon.nl www.supportervanschoon.nl Vorig jaar ging het naar de eer naar Domburg. En wie weet wordt Zandvoort wel dit jaar uitgeroepen... tot het schoonste strand van Nederland. Uw mening telt uw en je mening. Laat ook dit jaar weten hoe schoon uw, jouw favoriete strand is. Onder de strandstemmers verloten wij en wordt een heerlijke weekend weg... en super deluxe strandlakens verloot dan weet je zeker dat je er deze zomer weer lekker bij ligt. Laat uw stem dus niet verloren gaan. Supporter van Schoon, stem op www.supportervanschoon.nl Oké, okay, dankjewel. En wij gaan weer wat lekkere muziek draaien. Ditmaal de live versie van You've Got a Friends. De vriend is van René Vroger met onder meer ook Rutte Kos. love you can. And nothing, no nothing is going wrong. Close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up. Bright. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Eigen René programma met al zijn vrienden. En Dat zijn er heel veel hoor. Dat zijn er echt heel veel. Jorgen met Youth Car Friends. 10 minuten voor vier uur. Ja, ik kom nog even terug op die evenementagenda van zojuist. Want ik vond hem een beetje aan de korte kant. Ik denk, volgens mij mis ik een evenement. Klopt dat, of niet? Klopt. Ik werd door een uh, oplettende luisteraar uh, uh, erop geattendeerd dat ik inderdaad één evenement vergeten was. Dat, dus, dacht, oh, ik dat dus dacht ik al, dat dacht ik al. Goede zaak. Uh, ja, want uh, wilt u niet wachten tot 5 en 6 augustus met Jazz Behind the Bar en Jazz Behind the Beach? Dat hoeft ook niet, want morgenmiddag is Wouter Kiers kwartet te gast bij Talassa. De saxofoon is zonder meer een van de meest populaire blaasinstrumenten in de jazz, blues, rock en lichte muziek. In Nederland kennen we vele prominente saxofonisten, maar weinigen presenteren zich zo breed als Wouter Kiers. Bouter Kiers, geboren in 1970, begon in 1979... met het klarinetspelen bij de plaatselijke harmonievereniging. In 1984 stapte hij over op saxofoon en daar kreeg hij geen moment spijt van. Vandaag de dag is hij een veelgevraagde tenorsaxofonist... die in uiteenlopende stijlen uit de voeten kan. Als een chameleon beweegt hij zich in de diversiteit aan muziekstijlen... die op zijn pad komen en die hij nooit uit de weg gaat. Naast Bouter Kiers op Noorsax spelen morgen Kajan Witman op piano... Hans rock op bas, gitaar en Minno Veenendaal, wie kent hem niet, op drums. Morgen gaat Kiers weer los met een prachtig samengesteld kwartet. Bij mooi weer buiten of in het café Het Juttertje bij Talassa. Het belooft een meer dan prachtige middag te worden in strandpaviljoen Talassa. Speciaal voor deze gelegenheid kan men heerlijke verse mosselen bestellen. Reserveren wordt wel aanbevolen. Dus morgen vanaf 4 uur, 4 uur het Wouter Keers Quartet live bij Jazz aan Zee in het juttertje, het bargedeelte van het strandpaviljoen Thalassa. En is de gast die er ook bij? De gast die Tonari is ja zeker. U, verwelkomt u met open armen en het wordt het sowieso weer het staat, hij staat weer garant voor een heerlijke middag swing. Uh, te, op het strand? Ja, zo is het. Een mooi feestje morgen dus bij Talassa. En hier is Shawn Mendes and Treat You Better. I won't lie to you. I know he's just not right for you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 We